Goedenacht, luisteraars. Welkom bij Chimex Nachts. Mijn gast van vannacht is rechtspsycholoog. Hij is gespecialiseerd in werking en betrouwbaarheid van het geheugen. En dat kan heel belangrijk zijn bij processen, bij gerechtelijke processen. Nederland is vol van gerechtelijke dwalingen... wat mijn gast van vannacht betreft. Bijzondere man. Heel precies. Hij is wetenschapper... Lange academische carrière. Maar als die bijvoorbeeld vriendschap als volgt uh, definieert. Vrienden zijn mensen... Wacht even, nou ga ik dat niet helemaal precies zeggen... omdat ik dat pas opzoek. Vrienden zijn mensen die avonds langskomen om meer tijd te stelen. Nou, dat is toch wel merkwaardig. Maar aan de andere kant heeft hij ook bruikbare adviezen voor ons. Zoals... En flow krijgen is niet vies. En flow houden, dat is vies. Ik ga hem zeker vragen hoe hij de liefde definieert. Aan professor Willem Albert Wagenaar. Goedenavond, professor. Hallo. Hallo. Dit is uw plaats. Ja. Nou, ben je heb wel eens weliswaar gevraagd om. Om muziek mee te nemen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar je hebt meteen koffergrammofoon bij ja. zich. Meent hij dat? Doet hij dat ook? Ja, zeker. En veel veiliger dan wat elektrisch moet. Uh... Uh, dit hoef ik alleen maar op te winden en dan werkt het. <lacht> en toch bent hij. Ik een... had het bij wijze van spreken in de trein al kunnen doen. Uh... En toch <lacht> bent hij een man die de rechters verweet dat ze vaak niet eens kunnen sms'en. Ja. En dus belang van sms-bericht. Uh, niet aan waarde kunnen schatten... want sms-bericht heeft eigen taal. Dat heeft hij gezegd. Ja. En toch bent hij man van de van. Bijzonder. Ja, ook... Um, je, je moet niet al je eieren in één mandje gooien. En... en, en um, wat ik eerder rechters verwijt... is dat ze dat doen. Ze zijn zeer juridisch... en, en kunnen ook heel knap zijn, juridisch. Maar... Te eng, te nauw, op één ding geconcentreerd... voor een rechter die sturing geeft aan de hele samenleving eigenlijk. Ja. De rechtelijke uitspraken hebben grote effecten in de zaak. Te eng kan niet. Had ik daar maar nooit over beg begonnen... omdat ik ben volgens mij een hele lieve aardige man... maar als hij over, oh, recht, over rechters ja. spreekt, dan wordt hij meteen streng. N nee, nee. als ik over wetenschap spreek, dan ja. word ik streng. Zo... So, en nog niet eens wetenschap puur in het abstracte of in het laboratorium. Maar zodra je wetenschap toepast in de samenleving... en wetenschap dus grote effecten krijgt op ons allemaal... dan moet je toch wel heel goed weten wat je doet. Ja, ik bedoel... nou, zijn rechters zijn, zijn toepassers van rechtswetenschap. Ik bedoel, Jomanda is Jomanda. En rechter moet rechter zijn. Ja. Rechter moet niet doen alsof hij... Deskundig rapport gebruikt, maar het is eigenlijk een rapport van Jomanda. De rechter moet om te beginnen zijn eigen wetenschap goed kennen. En goed toepassen. En dat doet hij waarschijnlijk bij, beoordeling. Hij nou, bij beoordeling van feiten waarschijnlijk wel. En bij... Dat kan nee. hij ook niet al. Nee, bij, beoordeling... bij de toepassing van de wet wel. Maar voorafgaand aan toepassing van de wet gaat hij eerst vaststellen van de feiten. En dat is het moeilijkste, dat, dat doet hij. En, en daarvoor heeft hij geen opleiding. Uh, en hij heeft ook kijk, helemaal geen idee hoe hij feiten moet vaststellen. Um, uh, en daarvoor raadpleegt hij vaak deskundigen. Want deskundigen gaan natuurlijk niet over hoe de wet toegepast moet worden. Maar ja. over wat de feiten zijn. Ja. Wat want als hij ho, ho, deskundigen hoe, niet snapt... Hoe zwaar is die koffergramofoon? Want ondertussen hebt hij hem nog steeds op je schoot. Ja. En dat is mijn fout. Hoe zwaar zal die zijn? Wat denkt hij? Nou, hij is... Niet zo vreselijk zwaar. Uh, ik denk niet meer dan 2 kilo. Maar dat komt ook omdat de platen erin zitten. En die platen, die dikke zwarte platen... die, die wegen veel meer dan een cd'tje. Die wegen. Maar ja. niet meer dan 2 kilo. Dat nee. heeft geen enkele waarde eigenlijk. Want dat, dan gaat hij op je gevoel af. Ja. Eigenlijk zouden we hem moeten wegen. Anders heeft dat geen één zin, dat uitspraak. Nee, ik zou daarover in de rechtszaal onder Ede... niet getuigen zonder de, me de meting te hebben. <laughs> ik heb ja. u begrepen. Nou, en uh, laten we me meteen met die koffergrammofoon uh, beginnen. Dus met, met de eerste, eerste plaat die je mee had genomen. Want het is zo intrigerend dat het jammer is dat het gaat je hoort nou open. Er hoort ja. wel een verhaal bij natuurlijk. Er hoort wel een verhaal bij. Dus anders... de koffergrammofoon is zwart. Anders begrijpt niemand er iets van. D dit is een stukje plastic die van oudsher daar niet hoort. Mag ik die wegdoen? Nee, and die heb ik straks weer nodig. Oh nou. ja, straks, straks. Als we klaar zijn. Maar ja, niet nou, want dat, dat doet heel veel lawaai. Ja. Yeah. Om hun uh, plaat te uh, beschermen. Te be beschermen, zodat ze niet uh, uh, ja. wiebelen binnen ja. het interne hoesje ja. van de grammofoon. Wat krijgen we te horen als eerste? Ik heb een plaat meegenomen die heet Daddy. En dat is uh, een lied uh, van uh, omstreeks 1890. Uh, het gaat over een meisje die zit op schoot bij haar vader. Uh, Daddy. Ja. Uh, en zegt, vader, waarom... Haal je toch steeds zo? warm bij je zo treurig? En het antwoord is natuurlijk, uh, omdat de moeder overleden is. Ah, ah. Nou moet hij de gram opwinden. Ja. Ja? En dat ik in tussen. Uh, uh, dat, dat meisje zegt: wat jammer is het toch dat moeder vandaag niet bij ons is? Want vandaag is mijn verjaardag. En is het in het Nederlands, dat liedje? Um, het is... Um, ik heb hier een versie. Het is een wijdverbreid. Uh, hier heb ik de Nederlandse versie. De Nederlandse versie heet Vadertje. Ah, dat is een hele blaad, blaadje ja. uitgegeven. Ja. Uh, bij de plaat. Ja. Dat heeft A4-formaat. Ja. Uh, aan, op de omslag is een vader met, uh, met een jongetje, in dit geval, nee? Ja. Um, in de versie die uh, ik laat horen, is het een meisje, is het namelijk de tien jaar oude sopraan Evelyn Griffith. Oké. Okay. En dus een, kind, een kindartiest die dat zingt om extra uh, emotie op te roepen. Oké, okay, het, um, het, het is. En waar het mee eindigt, waar we het denk ik niet helemaal draaien, maar waar het mee eindigt is. Vadertje, het allerergste zou wel zijn. Als wij overleden zijn, en we komen in de hemel. En we ontmoeten moeder, dat ze dan niet meer weet wie we zijn. Wat bent u een lieve man? Je raakt echt ontroerend. Ja, het is heel vreselijk. En waarom laat ik dat nou horen? Nou. Ik, een, een van mijn grote hobby's is toverlantaarns. Ja, ja maar dat komt straks wel, dat weet Jawel, ik wel. Ik... ik heb me ook voorbereid. Ik ja, maar dat me helpt niet niks. Je mag alle vliegen ja. niet vangen. Nee. Want dat weet ik. Nou, aan die toverlandtuin wil ik nog ja. vragen. Maar laat ja. me beginnen met dit ding. Nou. Maar ik moet erbij uitleggen dat het natuurlijk hoort bij toverlantaarn plaatjes waar je dat meisje ook ziet op schoot van de oh, vrouw op die manier. Dus dit is... ik heb er een meegenomen. Daar hier zie je er zitten. Ja. Dat plaatje is uit 1890. Luisteraars, nou heb ik voorsprong op dit. Ja. Ik hou maar het luisteraars... plaatje. Ik hou het plaatje tegen de plafondlicht die tamelijk schaars is. Maar dit lijkt me wel een Nederlandse uh, Nederlandse uh, nee. Uh, kamer. Nee. Nee, het is een uh, Franse kamer. Het is een uh, Kamer in, in het atelier van de heer Bamfors, die dat plaatje heeft gemaakt. Um, het, het meisje is een, een kindsterretje die op veel toverlantaarnplaatjes terugzit. En de vader ja. is een steenhouwer die door meneer Bamfors na zijn werk, onmiddellijk voor hij zich verkleed had... Uh, in de set is gehaald om daar die opname uh, te maken... en de eer te geven van een man die net van zijn werk komt. Ja, ja. Nou, even de gramofoon opwinnen. Het is niet fantastisch geluid, maar... het gaat om uh, hoe vanaf tekstschrijver, componist... keuze van het kindsterretje die dat liedje moet zingen... en de plaatjes met dat onschuldige meisje en haar vader... die dus echt een, een weduwnaar is die echt van zijn werk komt... hoe dat allemaal samen gebald wordt in één theater gebeuren... waar dus alle emoties... En ja, je hebt gelijk, je zegt, je raakt er nog geen van. Ja, maar alles spant ook samen. om uh, uh... Even kijken, nou hoop ik dat we het kunnen horen, hoor. Ja. Want het is ook weer niet zo geweldig luid. Oké, okay, doen we hem? Daddy. Met het tienjarige kindsterretje Evelyn Griffiths... Uh, en verder met viool, cello en piano. Het is iets te snel. Sorry dat ik me met hem... Nee? Ik had hem wel zeggen. Ja, voor Tsjechen misschien wat langzamer. Ik denk dat het beter is. En als je hem helemaal langzaam zet, verstaan we dan de woorden? Nee, nee. Over de helemaal te draaien. is Oké, okay? <laughs> goed. Je luistert naar Chimmex Nachts en dit jockey is uh, Willem Albert Wagenaar, uh, rechtpsycholoog. Uh, Bent u nog actief aan de universiteit of is dat over? Ben, mag ik dat niet meer? Omdat ik ben, nou, ik ben in 41 geboren. Ja. Tot wanneer mag je mag rondlopen aan de universiteit? Uh, we gaan er met 65 uit. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we niet actief zijn. Uh, want gewoon op een los vast basis. Uh, kan dat best toch? Kan je best gevraagd worden om door te gaan. En op die manier geef ik dus nog wel colleges. Um, maar niet meer in Leiden, waar mijn standplaats eigenlijk was... maar wel in Utrecht, uh, uh, waar ik de laatste tijd uh, ook werkte. Uh, daar geef ik college in, het University College. Um... Dus ik, uh, ik ben blij dat hij dat nog actief bent... al is het misschien jammer voor toverlantaarns... want dan komt hij niet genoeg aan toe. Want je hebt een enorme verzameling, heb ik begrepen. We hebben een enorme verzameling en we hebben ons eigen theater. Wie zijn wij? Um, ja, mijn vrouw en ik, en, en eigenlijk met een hele groep doen we dit. We hebben ons eigen theater, waar we dus uh, zo'n 25 voorstellingen per jaar geven. Um, en dat gaat uh, uh, gewoon door. Dat wordt niet minder. Dat moet ook niet meer worden, want het is uh, een hobby. Uh. Ja, uh, nog even naar Deddy toe. Hè. Uh, uh, in Nederlandse vertaling, want dat blaadje hebt u uh, me gegeven in mijn hand. Uh, gaat het niet om meisje, maar dat gaat om een jongetje. Ja. Uh, die kennelijk uh, moeder mist. Ik mag wel hopen dat het niet uh, mee te maken heeft... dat uh, meisje op schoot dat het in Nederland in die tijd uh, aanstootgevend was. En dat jongetje op schoot wat makkelijker verterbaar was. Nee, nee ik denk dat het is omdat men probeerde... De, de, emotie, de emotionele lading te maximaliseren. En men tot de conclusie kwam dat het met een meisje beter ging. En wat je dus ziet, is dat zowel... In nee, maar sorry, deze opname... dan, heb je, dan heb je me niet begrepen. Want in de oorspronkelijke versie ja. is dat een meisje. Ja. In de Nederlandse versie is dat een jongen. Dus je maximaliseert niks. Nee, in de oorspronkelijke versie is het een jongetje. Maar bij deze opname... Ik heb ook een plaat... Uh, uh, hier, uh, wil je die horen? Uh, met een jongetje. Oh, ja. Gezongen door Joe Petersen. Oh, ja. Oh, ja. De... Peterson. Oh, ja. ja een sorry. jongetje wat het zingt. Uh, ja. Ja. Maar ik vind met een meisje beter... De rechter moet helemaal gek van die worden. Hè. Want je hebt altijd nog wat als die, als die denkt, nou, nou heb ik hem, ja. dan heeft hij weer wat. Hè. Dan heeft hij dat waar, daaronder heeft hij nog een plaatje. Ongelooflijk. maar Waarom raakt hij onroerd? Waarom? Waarom? Wat is precies gebeurd in die? Omdat het zo goed gemaakt is, denk ik. Omdat het gemaakt is om de emoties te bespelen. En het maakt niet uit dat het honderd jaar geleden gemaakt is. Het heeft, dat merk ik ook in de zalen waar we optreden... het heeft nog precies hetzelfde effect... De zaal wordt daar stil van en af en toe hoor je een snik. En erger, af en toe hoor je een zenuwachtige lach... van iemand die de emotie probeert weg te lachen. Ja. Het, het werkt nog steeds in het theater. Uh, want het is heel erg goed ja. gemaakt. Uh, dat wat betreft uw emoties in theater. Wanneer hebt u gehouden dat het niet om theater ging, maar om de werkelijkheid? Nou, het, het, het laatste boekje wat ik heb gepubliceerd... De, de, waarin ik... Uh, uh, Vincent Plas op de grond? Ja, waarin ik uh, zaken heb opgeschreven... die ik uh, nachtmerriezaken heb genoemd... Um, omdat voor degenen die erbij betrokken zijn... en uh, uh, ineens in handen van de autoriteiten vallen... dat echt een nachtmerrie moet zijn. Maar er zijn dus zaken bij waarvan, uh, ja, ja, waarvan... zodra je je verplaatst in de rol van de personen die dit betreft... Uh, je niks anders kan uh, voelen dan of intense woede of een enorm verdriet... maar je er niet... Uh, emotioneel meer buiten kan blijven. En het rare is, een aantal mensen die dit boekje hebben gelezen... hebben gezegd, ja, ik heb het halverwege toch maar weggelegd. Want het werd me toch wat te veel. Terwijl het boekje eigenlijk alleen maar bestaat uit brieven... die ik aan de rechtbank heb gestuurd. Zou ik, zakelijke brieven. Zou je, zou je een voorbeeld van een, van een uh, uh, geval uh, uh, willen geven die je onderroerde? Je hebt elf uh, gevallen beschreven... Ja. Welke ontroerde je in het bijzonder? Nou, er is één zaak... Die, omdat het om helemaal niks gaat. En iedereen zou denken, nou, daar hoeven we ons niet over op te winnen. Dat ging over een man die, die aan het jagen is... en die wordt ervan beschuldigd dat hij op een houtsnip heeft geschoten. Wat is houtsnip? Een houtsnip is een beschermde vogel. Ah, ja. Daar mag je niet op schieten. Die man zei, ik was wel aan het jagen en ik schoot ook... maar ik schoot op een houtduif. En dat zijn hele hinderlijke vogels die overal poepen... en daar mag je gewoon op schieten. De, de opsporingsambtenaar, de verbalisant, zei... ik zag dat je op een houtsnip schoot. Maar je miste. Het is dus een moord zonder lijk. Er is ja. maar geen dode hout. Ja. Het gaat uitsluitend om wat die opsporingsambtenaar zei dat hij zag. Nou stond de man die schoot... aan de andere kant van een 60 meter dik eikenhakhoutbos. En daar keek de opsporingsambtenaar dus dwars doorheen. Zei hij. Dat is onzin. Dat is gelogen. Dat is mijn eed. Maar is daar dan deskundige voor nodig? Die man om... krijgt alleen maar een boete. Dus waar gaat het nou om? Ja. Maar dan komt het. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. Uh, uh, nou, ja. hoe, komt dat, hoe komt dat dat de rechter hem veroordeelt? Hoe, hoe kan dat nou? Want ja. ik zou zeggen, nou, dit is één tegen één in ieder ja. geval. Er is geen lijk. Ik bedoel, daar begin ik niet eens aan als rechter. Nee, nee. maar het is niet één tegen één. Want een, de Nederlandse wet zegt dat de verklaring van een opsporingsambtenaar altijd voldoende bewijs is. Dus daar beginnen we al mee. Um, het, het belangrijkste punt is... Deze man wil de boete niet betalen en huurt er zijn deskundige in. Die maakt er echt een punt van, alsof zijn leven ervan afhangt. Alsof hij naar de elektrische stoel gaat. Yeah, yeah. En waarom doet hij dat nou? Hij is een Nieuw-Guinea-veteraan. Hij heeft gevochten in Nieuw-Guinea. Daar heeft hij een bijzonder lastige, moeilijke tijd gehad... met, met veel emotionele trauma's. Daar is hij goed doorheen gekomen, vooral vanwege de gedachte... ik heb dit allemaal gedaan om onze samenleving, de Nederlandse samenleving, te dienen. En dat was het waard, al mijn problemen die ik daarna heb gehaald. En nu wordt hij namens diezelfde Nederlandse overheid... ineens op een buitengewoon, vind hij, onrechtvaardige manier aangepakt. En nu komen die twee dingen... Bij elkaar. Bij elkaar, de houtsnip en nieuw guinea en nu komt hij in de grootste problemen... niet vanwege die boete en de houtsnip... maar vanwege zijn geschiedenis in Nureneë. Ja. En komt in een diep, diep dal. Dat realiseert die opzorgingsambtenaar zich niet... en dat weet de rechter niet. Die kan denken dat het om een kleine zaak gaat. Maar er zijn geen kleine zaken. Uh, en deze man wordt dus zeer, zeer gekrenkt om niet te zeggen, in grote psychologische problemen gebracht... door een boete voor het schieten op een vogel die niet eens dood was. Uh, en, en die omvang van het handelen van de overheid tegen een burger... waar de overheid nonchalant, omdat ze denken dat het nergens om gaat... eventjes een boete uitschrijft. En zich niet realiseren wat voor een burger daarvoor emoties bij betrokken zijn. En om de emotie, die emoties gaat het, waarvan ik denk... Die emoties zijn veel en veel belangrijker... dan het gelijk of ongelijk van die Ja. Maar hoe komt de rechter daar eigenlijk ooit achter? Maar nu, uh, uw rapport in deze zaak... Uh, uh, ik heb dus deskundig rapport uh, gemaakt over, neem ik aan... de waarschijnlijkheid met welke je op die afstand... je gelijk kan, uh, uh, kan bewezen, hè? De, de rapport gaat eigenlijk over twee vragen. Hm. Eén, kan je op 60 meter afstand door een eikenhakhoutbos heen... eigenlijk zien waarop iemand mikt die met een geweer staat te schieten, die in de lucht schiet, maar waar mikt die dan precies op? Dat is één vraag. En de tweede vraag is, kan je door een eikenhakhoutbos van 60 meter diep... zien of er aan de andere kant misschien een houtduif verborgen zit die de opsporingsambtenaar niet ziet, ziet en waar die man op schiet. Die opsporingsambtenaar zegt, ik zag alleen maar een houtsnip. Dus moet hij daar wel op geschoten hebben. Maar die logica is niet dwingend, want als er ook een houtduif was... die die niet kon zien door 60 meter bos heen... en ik heb dus een eenvoudige proeven gedaan met plastic houtduiven... aan de andere kant van het bos gezet, ter plaatse... om te kijken of we die houtduiven kunnen zien. Nou, de antwoord is nee, die kan je niet zien. Ja, ja, dus dat ging niet eens om, heeft hij zich vergist... heeft hij iets anders gezien dan die ander. Nee. Dat gaat om, die opsporingsambtenaar kan best gelijk hebben... Ja. dat houtsnip daar was, ja. maar er was misschien ook hout oh. duif daar. Ja. Tje, nou zijn we in twee minuten op een punt gekomen... waar de rechter een half jaar over gepiekerd heeft... wat hij maar niet kon stappen. Hm, maar dat komt omdat ik verder wil... <laughs> dat komt omdat ik verder wil omdat uh, ik ben een uh, bijzondere man, dat is duidelijk ik moet bij die toverlantaarn blijven want er is ook een verhaal die je ook emotioneert die bijzonder moeilijk is juridisch ook, voor, voor mij. Als de, als de uitspraak uh, uh, iets met geweten zou te maken hebben... dan is het een heel moeilijke zaak. Het gaat om wisselwachter, dacht ik. Wilt u dat overnemen? Dat is een, een man die op de spoor werkt. Ja. Met een, wilt u dat vertellen? Ja. Dat is ook een, een bekend verhaal. De, de wisselwachter, het heet In het zijnhuis. De wisselwachter die is dus in dat zijnhuis om de wissels over te zetten. Zijn kind speelt ook in dat zijnhuis. Dat mag tegenwoordig niet meer. Uh, uh, maar dat kind speelt in dat zijnhuis. En op een gegeven moment is het kind weg. En dan ziet hij dat kind loopt op de rails. En nu komt hij, krijgt hij een dilemma. Wat doet hij? Naar buiten lopen en het kind van de rails halen? Of binnen blijven bij de wissels en op tijd de wissel omzetten? Als hij naar buiten loopt ontstaat er een treinongeluk. En zullen er vele slachtoffers zijn. Als hij niet naar buiten loopt, wordt zijn kind overreden. Wat doe je nu? Uh, mag ik vragen? Uh, nou, een paar vragen ja. aan u. Hè? Uh, ik zou natuurlijk straks vragen... wat voor rapport u zou schrijven over de, uh, over de zaak. Ja. Maar nu, als ik rechter was in een andere maatschappij dan ja. onze... die op basis van uw leeftijd en grijze haren... je hebt een prachtige grijze ja. bos haren... op basis van, kortom, van uw ervaring zou zeggen... die Wagenaar, die weet het wel, die beslist wie gelijk had. Was die ontsporing van die trein terecht of niet? Heeft die goed gedaan om voor die... Uh, terrein te kiezen. Dus in zo'n maatschappij bent u. Ja. Je hoeft zich niet aan regels te houden. Je moet als wijze man beslissen. Ja. Wat, hoe zou u beslissen? Ja, maar nu komen we op een bijzonder moeilijke vraag. Want nu plaatst u mij op de stoel van de rechter. Ja, dat voor één keertje. Ja. En niet op de stoel van Nederlandse ja. rechter. Want dat zou niet uh, nee. goed zijn. Nee. Dat kunt u niet doen. Nee. Um, de de, de hamvraag voor de rechter is... Kan de man verantwoordelijk worden gehouden... voor de keuze die hij dan maakt... Als we die keuze verkeerd vinden, moet hij ervoor gestraft worden, misschien. Maar dan moet hij wel verantwoordelijk zijn voor de keuze. Had hij een keuze? Uh, en het, het, het recht kent uh, de figuur van force majeure... waar verschillende varianten van zijn. Maar één variant is, je kan A kiezen of je kan B kiezen. Maar beide zijn verkeerd. Uh, in heel veel landen is dan de regel... Uh, dan ben je nog wel strafbaar, want je, je hebt in feite iets verkeerds gedaan. Maar het zal verexcuseerd worden, dus de straf wordt niet uitgevoerd. Maar de hamvraag is... was dit zo'n situatie waarin die man alleen maar het verkeerde kon kiezen? Het interessante aan het verhaal van de zijnhuiswachter is... dat daar wordt een totaal andere draai aangegeven. Waarbij de voorzienigheid... Maar ik wil bij u blijven. Wat zou ik doen? Wat zou u doen als rechter? Ik zou willen horen hoe het verhaal afgelopen is. Dat komt straks. <laughs> als u me ja. toestaat. Want ja. daardoor verandert alles. Ja. Maar laat ja. me kijken wat u zou doen in deze situatie. Als deze man een treinongeluk veroorzaakt... dan moet ik vaststellen of hij een andere keus had. En als hij geen andere keus had, dan zou ik zeggen dat het excuseerbaar is. Wel strafwaardig... Want het publiek mag erop rekenen dat de wissel wordt omgezet. Maar dat wil nog niet zeggen dat de straf uitgevoerd moet worden. Ja. Wat anders is, als ik rechter was, dat ik zou zeggen... ...kinderen horen dus niet in zijn huizen te spelen. Ik ga, ik ga de maatschappij, de treinmaatschappij, bestraffen... ...voor het feit dat ze daar geen fatsoenlijke regeling voor hebben. Want allerlei veiligheidsmaatregelen... De, moeten door de organisaties genomen worden. En de organisaties zijn daarvoor verantwoordelijk. En deze man had dus niet in de situatie gebracht moeten worden... dat dit probleem ontstond. En dat kon alleen maar door een strikte regel. Er zijn geen kinderen in het zijnhuis. Ja, ja. En daar is interessant. de, recht is de spoorwegmaatschappij voor verantwoordelijk. Recht is fantastisch. Ik als advocaat van, van, van de, de wisselwachter zou zeggen, nou, er is ook belangrijk om te bedenken... dat die uh, trein zat vol mensen. Uh, op basis van de onderzoek... Hè, zou, we kunnen vaststellen, dat, daar zou ik deskundigen voor nodig hebben... dat 90% van die mensen zou kiezen voor dat kind. Om dat kind te redden. Dus die wisselwachter die heeft niet gehandeld alleen als vader... Maar als spreekbuis van het volk, namelijk red het kind. Ja. Dat zou natuurlijk geen enkele waarde hebben in Nederlandse rechtspraak. Nee. Maar het zou ik toch wel zeggen. Ja. Het is emotionele vakrecht. Ja. Hè? Maar hij doet dat niet. Hè? Nee, dat... Hoe gaat het verder? Hoe gaat het verhaal verder? Ja. Hij realiseert zich dat hij een plicht heeft. Het verhaal gaat om plicht. Hij doet zijn plicht, hij blijft in het zijnhuis en zet de wissel om... zodat de trein niet ontspoort. En een andere trein keurig wacht totdat de sneltrein langs is. In die andere trein, die keurig wacht, zit zijn vrouw. Zijn vrouw ziet het kind op de rails lopen. En haalt het kind van de rails. Als hij zijn plicht niet had gedaan... dan waren die twee treinen op elkaar gebotst was zijn vrouw dood geweest en het kind. Hoezo? Dat kind toch niet? Tenzij hij het kind op tijd had weg kunnen halen. Maar in ieder geval was zijn vrouw dood geweest. Ja. Die zat in die trein en dat kon hij niet weten. Ja. Dus het komt allemaal goed... omdat je je plicht doet. Uh, het is uit de tijd... Staring heeft zo'n prachtig gedicht geschreven. Ik heb een vriend met ijzerende hand... en streng gebiedend oog. En dat is de plicht... Uit die tijd is het, uh, en dat is de les. Je doet je plicht. En, van wie en dan komt het vanzelf goed. Van wie hebt u die les gekregen? Want je hebt, die, je hebt goed naar die les geluisterd. Ja. Van wie? Mijn grootmoeder, een van mijn grootmoeders, zei altijd op... Ik heb een vriend met de IJzerland. Plicht. En het is een, een typisch 19e-eeuws ideaal. Het, het geeft leiding aan die beslissing. Als je realiseert, ja, met ene is plicht. Ik, ik heb beloofd dat ik die wissel zal omzetten. Dat is mijn plicht. Uh, plicht, uh, in dit geval, zorgt voor uh, happy end. Maar er zijn toch ook situaties denkbaar? Hè? Absoluut. Het doen van je plicht leidt tot drama's. Ja. Ja. En wat moet me daarmee? Ja. Wat moet me daarmee? Nou, kijk, eigenlijk is het zo dat we een aantal zaken zo moeten organiseren... dat de regels, het volgen van de regels, vaak leidt tot een goede uitkomst. Zo moeten de regels gemaakt zijn. En als mensen dus de regels volgen en hun plicht doen... dan moet dat over het algemeen ook de beste kans op succes geven. Als je de schipholbrand neemt, die, die eerste bewakers... die mensen uit hun cel hebben gehaald, maar de deur niet hebben dichtgedaan... Uh, van de brandende cel die hebben eigenlijk niet de regels gevolgd. Daardoor kon die brand zo groot worden. Als ze een vriend met ijzeren hand hadden gehad... en ze hadden geweten, mijn plicht is, die deur moet dicht. Het is een pijnlijk punt. Ze lieten die deur open omdat er zoveel rook in die cel stond... en ze niet konden zien of er nog iemand in die cel staat. We komen heel dicht bij het, de 19e eeuw en het zijnhuis, Hetzelfde dilemma. Wat doen we? De deur dicht van een brandende cel waar mogelijk nog iemand in zit... Die, die verbrandt, die is absoluut dood. Of laten we die deur open met het risico dat we een veel grotere brand krijgen met elf doden. Hetzelfde, het is het dilemma van de wisselwachter. Zij hebben niet hun plicht gevolgd, ze hebben die deur opengelaten. En nu is er in plaats van mogelijk één slachtoffer in die cel, zijn er elf slachtoffers. Ja, nu wel. Maar stelt u zich voor dat, dat daar wel inderdaad. Nog iemand was die op die manier niet kon ontkomen. Zou je dan. Ja, dan zou ik... je. Je zou... zegt dat je die ja. laat verbranden. Ja. En daar, daar... Als je vergelijkt. Als een schip geraakt wordt. De Titanic. Dan gaan de, waterschotten dicht, dus de waterdichte schotten dicht. Meteen, automatisch. Als dan nog mensen zijn. dan hebben ze pech. Die verdrinken. En je maakt dat liefst automatisch omdat je geen denkend persoon aan die knop wil hebben. Die misschien zijn plicht niet doet en op die knop drukt. Hebt u in uw familie ervaring met pech? N nee, niet echt eigenlijk. Nee. nee. We hebben geen grote familie. Drama's. Nee. Geen pech gehad. En, nee. en heeft de familie ooit mazzel gehad? Geluk. Ik heb, ik heb zelf altijd geluk. Ik ben een zondagskind. Ik weet niet hoe het komt. De familie van mijn vrouw is in 1933 uit Duitsland gevlucht. Um, ja, dat is echt een, een, een, een, een. En dat gaat nooit weg. Dat zul je altijd herinneren. Uh, mijn grootvader uh, was verplicht de Jodenster te dragen uh, in de oorlog, um, die was hoogleraar in Utrecht. Is net niet meer verwijderd van de universiteit omdat hij al met emeritaat, met pensioen was. Anders was hij verwijderd. Uh, die dingen herinner je wel. Ik heb als, uh, als rector in Leiden. Ik ben rector van de Universiteit in Leiden geweest. In kreeg ik de opdracht van de minister. dat illegale studenten die bij ons studeerden. maar die dus geen verblijfsvergunning hadden. dat wij die op een lijst moeten zetten. en aanmelden bij de minister. Heb je die niet gedaan, neem ik? Ik heb geweigerd. Ik heb gezegd. Bij ons kan iedereen studeren die een diploma heeft... en de collegegelden betaalt en die zijn identiteit kan bewijzen... zodat wij weten aan wie wij een bul uitreiken. Maar of die een verblijfsvergunning heeft of niet, dat interesseert ons geen LAR. De minister van Onderwijs zei toen... als de universiteit niet luistert naar mijn opdrachten... dan kan ik de universiteit sluiten. Ik heb daarop gezegd, minister dat zou niet de eerste keer zijn dat de overheid de Leidse universiteit sluit. Dat heeft de Duitse bezetter namelijk ook gedaan toen wij niet luisterden. Prima, prima. En nou even, eventjes ja. eh, houden toen, we... Toen even, hield het op. Ja, nou eventjes. Ik uh, eh, handelde zo, van, niet natuurlijk vanwege uw vrouw... en niet vanwege uw grootvader. Want dan ja, zou, ja. Maar ja, maar dan bent u geen wetenschapper dan bent hij de nee. emotionele man. Ja. En dat vindt hij toch niet leuk? Dat vindt hij wel leuk, maar privé. Maar toch niet in uw werk. Dus... In besturen? Wel, nee, ik denk dat er een groot verschil is... tussen besturen en wetenschapbedrijven. Aha. Dus als besturen mag je dat doen? In besturen zit, denk ik... Emotie. Het, het maken van de keuze heeft wel degelijk met emoties te maken. Oké, okay, nou begrijp ik het. Want je moest natuurlijk om de ene plicht te verzaken... geloven dat die andere plicht heb. Mijn plicht was om de minister te volgen, maar ik dacht dat ik ook een andere plicht had. En zeggen: dit doen wij dus niet. Ik, wij hebben die studenten aangenomen, we gaan ze onderwijs geven. En als ze illegaal zijn of niet, dan is er vast wel een organisatie die daarvoor is om dat op te sporen. Maar wij zijn ervoor om die mensen onderwijs te geven. Verder niks. Ja. Ja. Geweldig. Een plaatje graag. Alleen deze keer uh, krijgen we die nog altijd van uw koffer. Ja, ik heb een plaatje. Of zullen we een keertje naar een muziek uh, luisteren? Die... Hebt u iets anders meegenomen? Ik heb nog iets anders meegenomen, dat hebben ze daar. En wat is dat? Dat is ook een bekend aan verhaal: Het Verloren Akkoord van Arthur Sullivan. Ook een klassieker. Dus we gaan hem eerst draaien, dan zal ik aan de andere Ja. Zou je willen beginnen met het verhaal aan ons duidelijk te maken? Ja. En, en... Ik, sorry, luisteraars, ja. ik spreek met uh, Willem-Albert Wagenaar... rechtspsycholoog, bekend van televisie, treedt vaak als deskundige op. Ja. De, de zangeres is, zit aan het orgel, vertelt ze, en, en ze speelt wat. En ineens klinkt er een prachtig hemelsakkoord... wat er regelrecht een visie op de hemel geeft... Ze denkt, dat moet ik vasthouden. En daarna gaat ze zoeken en zoeken. En ze heeft dat akkoord nooit meer gevonden. Het verloren akkoord. En, en dat ontroerde alweer. Ja, ja, en ik... daarna zegt ze... Maar ik, het heeft me wel een blik op de hemel gegeven. Ik weet zeker, als ik in de hemel ben, dan zal ik dat akkoord horen. Wat bent u? En wat bent hij een bijzondere man? Volgens mij bent hij eigenlijk wetenschapper geworden... om niet constant te moeten houden. Ja, dat kan wel, ja. ja. Want ja. de wetenschap moet de emotie uitschakelen. Moet de emotie uitschakelen. Maar... Nee. De, de, de wetenschap gaat over een bepaald segment... van, van de wereld. Namelijk dat wat onderzoekbaar is... Het gaat niet over wat niet onderzoekbaar is. Dat ontkent de wetenschap niet. Het is alleen maar geen goed onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Totdat we een methode vinden om het wel te onderzoeken. Ja, nou, ik... de hemel, de hemel vindt nou een prachtig voorbeeld. Niet, niet de sterrenhemel, hè? maar de, de hemel, het hier namen. Ja, nou, Van ja. iets waar we allemaal heel intense gedachten over hebben. Of, of we geloven het niet, of we geloven het wel... maar dat maakt niet uit, we hebben er heel intense gedachten over. Uh, de vraag, is er een hiernaam als is er een hemel... is misschien wel de hamvraag. Maar is het een goede vraag voor wetenschappelijk onderzoek? Um, nou, dan moet je me eerst uitleggen hoe we dat zouden moeten onderzoeken... en zolang je dat niet kan uitleggen... is het geen goede vraag voor wetenschappelijk onderzoek. Maar is het een goede vraag? Is het een belangrijke vraag? Ook in het leven van een onderzoeker? Dan zeg ik, ja, natuurlijk, absoluut. En waarom zou ik niet in mijn theater een, een lied zingen... want ik zing dit lied ook zelf in ons theater... over hoe je door het toevallig spelen van een akkoord... ineens een blik op die hemel krijgt. Alleen, een goed onderzoek is repliceerbaar. Dit akkoord is niet repliceerbaar. Het komt nooit meer terug. Ik ben psycholoog en de psycholoog, mm, psychologie heeft twee kanten. Hè? De, de, uh, de uh, Kant die je wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Zou je daar wat voorbeelden van willen geven straks? En dan ook een, uh, zeg maar de zachte, softe kant, uh, waar je alleen op vermoedens kan baseren. Zou je daar iets meer over willen zeggen? En, en ook, of is zich met beide kanten van psychologie bezighoudt? Ja. Nou, voor mij is psychologie een empirische wetenschap. Dat wil zeggen, wij moeten ons baseren op feiten die uit empirisch onderzoek komen. Zouden ervaringen. Uit, uit, uit onderzoek wat we uh, in een goede proefopzet doen... wat repliceerbaar is, wat controleerbaar is... Uh, publiek toegankelijk is. Uh, zou je een voorbeeld van zo'n onderzoek mm, mm, mm, willen geven... die ons allemaal aanspreekt? Ja. Nou, um, Stel, uh, de vraag is, zou het kunnen zijn... dat mensen onder invloed van bepaalde ondervragingsmethoden... een moord gaan bekennen die ze nooit gedaan hebben? Kan je mensen zo gek krijgen door druk? Kan druk, psychologische druk, geen marteling maar gewoon psychologische druk, kan die dat effect hebben? Nou, dat is een onderzoekbare vraag, want uh, uh, dat kunnen we proberen om welke soort druk gaat het. We huren een aantal proefpersonen, uh, die hebben iets niet gedaan. En nu gaan we kijken of ze onder druk dat wel bekennen. Dat is een, een experiment dat je kan uitvoeren. Het is mag misschien geen ethisch experiment. Mag ik even tussen komen? Als je dat zo zegt, denk ik dat is heel erg interessant onderzoek. Maar nou hangt dat heel erg vanaf wie zij kiezen. Want volgens mij, de labiel iemand kan je beïnvloeden. Ja. En, en, en iemand uh, kan je helemaal niet beïnvloeden. Oké, okay, dus dat is de goede, uh, goede voortzetting is natuurlijk dat je zegt. hé, hey, dat lukt wel, maar niet bij iedereen. Wat is, er, wat is het verschil tussen degene bij wie het lukt en degene bij wie het niet lukt? Is dat een persoonlijkheidseigenschap? Is dat iets wat we kunnen zichtbaar maken? Kunnen we een, een persoonlijkheidstest die gewoon kwantitatieve uitkomsten geeft? Werkt die als een goede voorspeller? Want dat doe je in wetenschap, voorspellen. Hè? Als we van tevoren een test afnemen, kunnen we dan voorspellen wie zal bekennen en wie niet zal bekennen? Dan hebben we het in de hand. Kunnen we het niet voorspellen, dan hebben we die factor uh, niet in de hand. Um... En dan moeten we ook geen rekening mee houden. Ja, ik, en ik kan wel zeggen wat eruit komt. Het is uh, uh, tamelijk onvoorspelbaar wie gemakkelijk zal bekennen onder druk. Uh, het is dus niet zo dat je kan zeggen... onopgeleide, domme mensen bekennen makkelijker dan academici of zo. Hm. Um, zo is het helemaal niet. Het is, uh, uh, wat, veel wat, wat, wat denkt u van zichzelf? Zou u onder druk bekennen? Ik zou mezelf absoluut niet vertrouwen. Het enige wapen wat ik meer heb dan anderen... is dat ik de druk als zodanig wel meteen kan plaatsen. Ik kan meteen zeggen, ik zie wat jullie doen. Jullie gebruiken die en die methode, die heeft die en die naam. En dat heeft de bedoeling om mij dat en dat te laten zeggen. Dat geeft je een extra schil van bewapening, omdat je het herkent. Ja, ja. Kennis is op dit punt, maar dan is het specifieke kennis. Een andere academicus, die hier eigenlijk nooit van gehoord heeft... realiseert zich niet wat men doet... Uh, en, en wat de eigen reacties daarop, uh, uh, uh, hoe die veroorzaakt zijn door die druk... en, dus, uh, en die je dus eigenlijk moet onderdrukken zelf. Dus dat is, dat is wel degelijk mogelijk om iemand te laten bekennen zonder hem te slaan? Ja, er is dus veel psychologische... Uh, slaan is de minste vorm van druk. Uh, de, er zijn vormen van psychologische druk die veel en veel uh, effectiever zijn... omdat de, in de folterkamer... De, de, Bekende mensen wel eens, maar zonder zelf te geloven in hun bekentenis. Er zijn psychologische methoden van psychologische druk... Die, waarmee je bij mensen nieuwe herinneringen implanteert. Zodat ze daarna gemakkelijk herkennen, want ze herinneren het ze zich. En ze geloven het nu ook zelf. Dat is veel ernstiger. Want als het eenmaal zover is dat je... Je de moord gaat herinneren en je eigen rol daarin. De twee van Putten, daar hebben ze dat mee gedaan. Die begonnen zich dat te herinneren. Daarna hebben ze geen verweer meer. In de folterkamer was de regel... dat je je bekentenis ook in de rechtszaal moest herhalen. En als je nou maar weet, ik heb bekend vanwege de foltering... maar ik heb het niet gedaan, dan heb je een kans in de rechtszaal... om te zeggen, ik heb het niet gedaan. Dat hielp in die tijd niet echt. Dan ging je terug naar de folterkamer, maar... Maar je hield ten minst, maar als je, je herinneringen hebt geïmplanteerd gekregen... Je behield tenminste je, je waardigheid. Ja, ja en, je, uh, en je eigen herinnering. Als je mensen herinneringen gaat veranderen... dan grijp je veel dieper in. Dus dat zijn veel effectievere uh, methoden. Uh, helaas zijn die niet verboden. Folteren is verboden. Maar allerlei vormen van psychologische druk... zijn in Nederland helemaal niet verboden. Maar dat veronderstelt om, om zo'n resultaat bij een... Verdachte te bereiken, dat betekent uh, een beetje misdadig gedrag van de rechercheur, in nee, zekere zin? Nee. de rechercheur doet dat met de beste bedoelingen. Die wil namelijk een moord oplossen en die wil de dader, de rechercheur is van overtuigd dat dat de dader is. Die dader moet gestraft worden, helaas wil het bewijs niet meewerken. Dus zorgt de rechercheur ervoor dat het bewijs toch maar een beetje meewerkt, maar met de beste bedoelingen. Hij werkt anders dan wetenschapper. Wetenschapper ja. moet altijd aan zijn overtuiging twijfelen. Dat doet rechercheur niet. Nee. Die zoekt bewijs voor zijn overtuiging. Ja. Uh, dat is, goed, dat maar, is de omgekeerde weg natuurlijk. Maar ook als hij dat doet... Hè, moet hij tamelijk capabel zijn... in dat zoeken... Uh, ja. uh, om, om bij oogte resultaten ja. te, te, te bereiken... zou hij tamelijk capabel moeten zijn. Want ja. dat is niet makkelijk om iemand te manipuleren. Of, of ja, wel. dat is heel makkelijk. Ja? Ja. Um, en die methoden worden steeds weer toegepast. En die, die leren, ze, leren ze niet op de politieschool. Want daar wordt ze geleerd dat je dat niet moet doen. Maar zodra je een collega hebt gezien die dat doet, kan je het ook. Ja. Hoe gaat het dan? Zou je dat een beetje kunnen uitleggen? Ja. Stel je voor, je wordt beschuldigd van moord, je hebt het niet gedaan. Je vond de moord toch wel erg? Ja. Je wilt toch wel graag dat hij opgelost wordt? Ik zie je ja. Ja, natuurlijk. Ja. Je wilt ons dan toch wel helpen bij de oplossing van die moord? Natuurlijk. Ja. Um, nou, doe je ogen dan eens dicht. En stel je nou eens voor dat je naar het huis loopt... waarin de moord is gepleegd. Beschrijf nou eens wat je ziet. Stel je nou voor dat je naar binnen gaat. Nou. Waar kom je? Je komt de voordeur binnen. Waar kom je nu? Ja, dat kan ik niet, want ik ben daar nooit geweest. Maar als je de voordeur binnen gaat... Kom op, Freek. Je kan wel een beetje je best doen. Als je de voordeur binnen gaat, waar kom je dan? Ja, uh, in de... in, waarschijnlijk in de, uh, zeg maar in de voorkamer, hè, zoals bij Nee, mij. de voordeur. Nee, Freek, nou, uh, nou zie je ons te bedotten. Hè. De voordeur komt niet in de voorkamer uit. Maar ik ben nooit geweest in de nee gang. Maar waar komt de voordeur uit? Op de gang. Op de gang. En wat zie je als je in de gang bent? Wat zie je links en rechts, Freek? Ja, Kleren hangen. De en kleren, zijn, ja. De, ja, ja. Uh, nou, zo gaan we verder. Hè. Zo gaan we verder zestig keer. We doen exercities die van putten zijn. Dat zeg je, je voor vo Je hebt laatste keer gezegd dat ik kleren zag hangen in de gang. Nee. nee, en behalve dat heb je dus nu met je ogen dicht beelden van die gang gecreëerd. en de kleren. Dat beeld zit nu in je geheugen. Oh, ja. De volgende keer dat we het over hebben. Zeg, herinner je nou niks van het huis? Nou, als ik goed nadenk. Herinner, ik herinner me wel de gang. En daar hingen kleren. Hingen die links of rechts, Freek? Nou, die, die hingen links, geloof ik. Hap, nou heeft hij iets gezegd wat hij niet kan weten. Ja. Wat hij uit zijn eigen herinnering heeft gehaald. Waarvan hij zelf denkt, ik wist niet dat ik het wist, maar ik weet het kennelijk. En nu gaat Freek twijfelen, ben ik er nou toch geweest. En heb ik het op een of andere manier onderdrukt. Verdron, verdrongen. verdrongen. Ja. verdrongen. Mm -hmm. Dan zegt de regisseur: Freek, je hebt dat vast verdrongen, dat komt veel voor... Daar gaat de psychologie over. Freud heeft ons dat geleerd. Maar met de juiste methode kunnen we die herinneringen weer terugvinden. En wij zullen je helpen daarbij, Freek. Ja. De politie is de helper. Goed, en nou, ik word daar misselijk van. Ja. Uh, it is, it is missel... Maar is het ingewikkeld of niet? Het is, is, is niet ingewikkeld, eigenlijk. Zeker als je dat met beste bedoelingen ja. uh, doet. Als recherche, dan doe je dat ook overtuigd. Hè. Dan doe je ja. dat, uh... Maar goed, nou... Je hebt ook collega's, psychologen, hè, die dan moeten zeggen. Bijvoorbeeld of de, of de verdachte toerekeningsvatbaar uh, is. Of oordeel over verdachte ja. vellen. Of die überhaupt in staat zou zijn tot zoiets gruwelijks. Ja. Uh, waarom doet ze dat überhaupt? Want, uh, waarom zijn ze bereid tot dat soort rapporten? Want uh, zijn dat soort rapporten. Kan je die rapporten. Dat soort rapporten, wetenschappelijk onderbouwen. Nee. Nou, dan gaan we een stukje terug. We hadden het over de, de harde psychologie, de empirische ja. psychologie. En dat is wat ik doe. En de meer softere psychologie. Deze vraag. Is deze man in staat tot het plegen van een moord? Is een softe vraag. Is een softe vraag. Hoe zou ik empirisch onderzoek moeten doen. over de vraag of deze man een moord zou kunnen begaan? Ik heb geen flauw idee. En dat is dus een vraag die wetenschappers niet moeten beantwoorden. En doen zij dat? Op grote schaal. Maar ik begrijpt dus absoluut niet op grond van welke wetenschap ze dat doen. Als ze het uit hun duim zuigen, moeten ze dat vooral zeggen. Maar een deskundige die volgens de wet... moet verklaren wat zijn wetenschap hem leert... die moet toch wel uitleggen welke wetenschap ons toestaat... om op een betrouwbare wijze te voorspellen... of iemand in het verleden een moord gepleegd zou kunnen hebben. Mm -hmm. Okay. Die wetenschap bestaat niet. Duidelijk. Hoeveel tijd hebben we nog, Gijs Gronderman, alsjeblieft. Uh, ik, hoor, ik hoor je niet. Vijf minuten nog maar. Oh, en ik heb nog een plaatje. Nee, nee, nee, laat maar. Dat plaatje is niet zo belangrijk, uh, <laughs> professor Wagenaar. Wat, uh, wat, uh, wat me interesseert is het volgende. Je maakt zich dus heel erg uh, kwaad en druk over... en je alarmeert de publieke opinie door uw boek Vincent Plas op de Grond, oudgeveri Bert Bakker. Kunnen jullie allemaal kopen, luisteraars. Uh, over de rechtsdwalingen. En hij probeert uh, die dwalingen te voorkomen door... Mm, daar, ik denk aan een geval nou concreet. Daar zijn zes getuigen, zes bruikbare getuigen... Door verkeerde uh, herkenningsmethoden, dat ze die oslo uh, confrontatie ja. niet uh, gebruiken, als ze dat moeten gebruiken, dat voert te ver om dat nou uit te leggen in die vijf minuten. Worden eigenlijk die zes getuigen niet gedaan. Uh, uh, Ik ben, ben vaak gevraagd door de verdediging. Hè? Want de, de, de rechtbank vraagt vaak niet omdat. Dat... Ook, vaak. Ook... Ja, ook vaak. Ja, ook vaak. Gelukkig maar, wel. Ja, maar ik heb <laughs> het gevoel dat, dat, dat het vooral de verdediging is. Die nou, hoopt, nee. professor Wagenaar ja. zal ons helpen. Want die zal aantonen dat de rechtsgang foutief was. Nee. Ik wil nooit uh, zich met persoon bemoeien. Ik wil zich nooit bemoeien uh, met uw gevoel: heeft hij dat gedaan of niet? Nee. Het gaat hier om feiten, ja. zoals die werden vastgesteld... en je zegt... die werden juist vastgesteld... en die werden verkeerd vastgesteld... na mijn ja. bescheiden wetenschappelijke mening. Ja. Uh, nou... door die... door het feit... dat recherche, uh, rechter, uh, justitie... allemaal op vingerspitzengevoel. Uh, ja. Ik wil zeggen schnitsorgevoel, ja, Dat is een ja. heel ander gevoel. Dat krijg je als je lekker hebt gegeten in Oostenrijk. Vingerspitzengevoel uh, heb uh, gehandeld. Dan krijg je resultaten. Uh, misschien wetenschappelijk foutief... maar de boef hangt soms. Soms hangt ook onschuldigen. Ja. Als je professor uh, Wagenaar volgt... dan krijg je andere resultaat, Namelijk dat onschuldige niet zo gauw in de gevangenis komt. Maar de boef blijft helaas soms eruit. Is het niet zo? Nee. nee. En het voorbeeld van de Schiedamse parkmoord is een prachtig voorbeeld. Daar hebben we de verkeerde persoon veroordeeld... Dat is heel treurig voor die persoon. Veel erger was dat de moordenaar vijf jaar heeft rondgelopen. En als je, niemand heeft gevraagd wat heeft hij eigenlijk in die vijf jaar gedaan... dat heeft de publiciteit niet gedaan. Oké, okay, belangrijk is dat hij daarvan overtuigd bent. Ik, ik geloof je meteen. De, uh, nou verder, nou naar uw privé, want we zijn bijna aan het einde van onze uitzending. Je hebt gezegd dat uh, vrienden zijn mensen die s avonds langskomen om, om de tijd te stelen... Die uitspraak hebben zij ontlokt, natuurlijk. Dat bedoelt, hij, dat meent hij niet echt. Nou, nou, ik ben heel zuinig op mijn tijd. Um, en ik probeer uh, ja, mijn tijd niet te verdoen met dingen waarvan ik achteraf spijt heb. Dus je staat uh, achter uw uitspraak: ja. uh, Hoe uh, definieert u liefde? Wat is liefde? Vriendschap weten we nou wat vriendschap is, maar wat is liefde? Nee, daar heb ik geen, geen antwoord op. Uh, liefde is een groot raadsel. Het is een zeer intense emotie die ik heel goed kan voelen, maar om te zeggen wat het is. Uh, Oké, okay, dan het volgende. Dat is... Echt, dan het volgende. Dit is een kruisverhoor, want we hebben weinig ja. tijd. Uh, als uw vrouw om tien uur touw zou zijn, dan staat hij vijf over tien voor de der. Om kwart over tien uh, belt hij ziekenhuis. Ja. Uh, dat zijn ook uw woorden. Daar staat hij ja. ook achter. Ja. Maar. Ik klop me dat af. Als ze zou sterven, zou ik meteen hertrouwen, want ik ben tot niks in staat. Uh, ik, ik kan niet voor zichzelf zorgen. Hoe, hoe, wat is dat? Uh, die twee uitspraken naast elkaar. doen me uh, zich afvragen: sta die vijf over tien voor de der, omdat hij bang is dat volgende dag de ontbijt niet klaar staat? Of houdt hij van zijn vrouw? Nee, ja. Mijn vrouw had ook vragen over die uh, uitspraak. Uh, de, mijn eigen verklaring voor die dingen is dat na uh, meer dan 40 jaar getrouwd te zijn, uh, is dat zo belangrijk voor me dat ik me niet kan voorstellen mijn identiteit hè, zonder, zonder uh, mijn identiteit als, als, als ongetrouwde persoon, die is non-existent. Die kan niet bestaan. Uh, en dus uh, vermoed ik dat ik zodra ik. Die identiteits moeten aannemen, zeggen ik, ik wil die ongetrouwde persoon niet zijn. Kor kortom, je hebt zich er thuis uitgeluld, eh, professor. En eh, luisteraars zullen zelf moeten oordelen. Dit was heel boeiend wat mij betreft, luisteraars. En Bedankt, professor Wagena. En luisteraars tot volgende week. Tot nachts, zaterdag om 12 uur. Blijf je verbazen samen met ons. En daar had ik ze moeilijk.